Eo. Dit is de nacht. Met Renze Klamer. nacht. Mooi dat u luistert naar, naar Dit is de Nacht. We hebben vannacht een, eigenlijk best wel een drukke Dit is de Nacht voor ons doen. Er gaat namelijk iets heel bijzonders gebeuren. En dat is eigenlijk ook gelijk nu. Dat is namelijk de start van de halve finale van de World Baseball Classic. En daarin speelt Nederland tegen de Dominicaanse Republiek. En u hoort het al een beetje op de achtergrond. Uh, het is daar een beetje los aan het gaan. En live voor ons uh, verslag vannacht doet daarvoor uh, Theo Plasgaard. Theo, goedenacht. Goedenacht. Ja, het is uh, op het punt van uh, beginnen deze wedstrijd. Uh, heel belangrijk voor het uh, Nederlands team. Dat gaat spelen tegen de Dominicaanse Republiek. Nog ongeslagen in dit toernooi, de World Baseball Classic. Ongeslagen zijn ze nog. Zij zijn de topfavoriet. Zij hebben het sterrenteam. Maar Nederland brengt daar ook heel wat kwaliteit tegenover. Met uh, allemaal spelers uit de Amerikaanse profcompetitie en de Japanse profcompetitie. En slechts één Nederlander, een echte Nederlander... Diego Mar Wel, de werper... Van Neptunus. Hij moet het gaan doen vanavond tegen die Dominicanen. Het zal een zware klus worden. Het zal moeilijk worden. Er wordt gegokt en er wordt gezegd: Nederland is kansloos. Maar dat denk ik niet. Ze zullen het in de beginfase dicht moeten houden. Ze zullen de Dominicanen van scoren moeten afhouden. En dan vanaf de vijfde inning, wellicht met de closers, zullen ze het misschien goed in het slot kunnen gooien. En kan Nederland ook zijn slagkracht laten zien. We gaan het zien. De wedstrijd staat op punt van beginnen. Nog nooit zo ver gekomen, Nederland. En wat wordt het spannend. Want wat wordt dit een mooie wedstrijd voor het Nederlands honkbal? Kijk, dank uh, Theo Plasgaard voor de NOS. We komen vannacht nog uh, regelmatig bij jou terug. Uh, uh, en we hebben zelfs ook iemand in de studio uh, die mee gaat kijken. En niet tenminste, dat is namelijk Nick Stuifbergen... de, uh, de broer ook van een van de spelers die, die vannacht op het veld staat... maar zelf ook oud International voor het Nederlands team. Uh, dat later, uh, want eerst gaan we namelijk eventjes praten over iets anders. En dat is de negenjarige Turkse jongen Yunus... Hij is hier in Nederland bij een, een lesbisch pleeggezin ondergebracht. En er is veel over te doen geweest. Gisteravond nog in Pauw Winterman, maar ook in Dit is de Dag, werd over gepraat. De Turkse media raken er ook niet over uitgepraat. En wij zijn eigenlijk vannacht benieuwd naar uw ervaringen met het onderwerp, maar ook gewoon persoonlijke ervaring. Dus eh, komt u zelf misschien uit een pleeggezin? bent u pleegouder? Eh, daar gaan we zo meteen over praten. Eh, ook nog hebben we vannacht, ja, het, het kan er eigenlijk niet op, een arbeidspsycholoog, we gaan namelijk ook praten over werkloosheid. Dat doen we van vier tot vijf. Eh, en dat is naar aanleiding van het bericht dat er weer meer, meer werklozen zijn bijgekomen. Dat blijkt uit de cijfers van het CBS. En ja, wat doet dat met je als je geen baan hebt? Hoe ziet het leven er voor je uit als je voor een langere tijd thuis zit? Dat bespreken we allemaal met arbeidspsycholoog Jolette Plomp. En ook daar is voor u de ruimte om, uh, om te bellen om misschien wel uh, wat tips te vragen. En aan het eind van de nacht, mocht u zo lang opblijven... dan uh, gaan we even wat aandacht besteden aan de Boekenweek. Dan hebben we namelijk de rubriek Focus op de Dag. En dan hebben we schrijver Bart van der Boom aan de lijn... En die, uh, die won vorig jaar de Libris Geschiedenisprijs met zijn boek... We weten niets van hun lot dinsdagavond. Dat is dus eigenlijk vanavond houdt hij hierover een lezing. Hoe bereidt hij zich daarop voor? Nou, ik weet niet of u het nog meemaakt, want dat is pas na de klok van vijf. Maar eerst dus aandacht voor Younous na Sting met Love is the Seventh Wave. Deeper world than this Talking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 Nou, met die muziek uh, moet de lente er toch wel aankomen. Sting met Love is the Seventh Wave. Het duurt officieel nog twee dagen voordat de lente aankomt. En ja, ik zou bijna zeggen, verheugen er niet te veel op... want uh, de vooruitzichten zijn dat het zelfs nog kan gaan sneeuwen... op die uh, eerste lentedag aanstaande donderdag. Um, Yunus, daar ging het uh, de afgelopen dagen veelvuldig over in het nieuws. Het is het uh, pleegkind van uh, lesbische ouders in Nederland. Een Turkse jongen en daarover was uh, veel te doen... want zijn ouders ja, die waren er eigenlijk niet zo blij mee... dat hij bij een lesbisch pleeggezin uh, werd ondergebracht en uh, ja, sinds de Turkse media daar vorige maand lucht van kreeg... Uh, is, is eigenlijk ook in Turkije het nieuws uh, bijna over niets anders dan dat. En daarover ging ook het gesprek dan gisteren in. Dit is de dag met, onder andere, een uh, lesbisch een Nederlands uh, pleegoudergezin. Luister even mee naar dit audiofragment. Vorige week zei de biologische moeder van Joën op de Turkse tv dat ze haar kind terug wil omdat de pleegouders lesbisch zijn. In Turkije is een onderzoek gestart naar de opvang van Turkse pleegkinderen in Europa. Volstrekt ongepast om te beweren dat dat kind niet goed wordt opgevangen. Toch wordt die kritiek uh, in volle hevigheid geuit door Turkije. Yunus is het middelpunt van een verhitte politieke discussie... over zijn lesbische pleegouders. De pleegmoeders zijn met Yunus ondergedoken. De met zijn twee pleegmoeders ondergedoken Yunus... wordt meer en meer inzet van een politieke rel. Premier Erdogan komt op bezoek in Nederland... en verwacht wordt dat hij de kwestie aan gaat kaarten. Nederland zegt... Bemoei je er niet mee? In Turkije is het uh, onbestaanbaar en stappen ze er niets van dat een Turks jongetje twee pleegmoeders heeft in plaats van een vader en een moeder. En dit is de dag gistermiddag. Uh, rond de klok van twee werd er ook over gepraat door Thijs van der Brink en Elsbeth Gruteken. En ze gingen in gesprek met Hilly Nicolaas. En uh, als u daar luistert wat we zo meteen gaan doen, dan hoort u een, uh, een gesprek met een lesbische moeder. Samen met haar partner heeft Hilly namelijk ook een Turks pleegkind in huis. We gaan even luisteren naar een fragment van Dit is de dag. U had samen met een partner een, uh, u aangemeld als pleegouderpaar... en toen kwam er acht jaar geleden een meisje van twee in uw gezin. Wist u meteen dat zij Turks was en islamitisch? Nee, we hadden ons opgegeven voor een uh, crisisplaatsing. Er werd gebeld dat uh, de volgende dag een meisje geplaatst werd... en toen ze er eigenlijk al was, bleek dat het meisje moslimachtergrond had... en van Turkse ouders was. En... Um, ja dan ga je met die ouders in gesprek om te kijken van uh, hoe kunnen we uh, tot elkaar komen en hoe kunnen we uh, uitvinden welke opvoedwaarden we delen want je kunt niet overal in meegaan je wordt, de, en het is ook mogelijk om als opvangouders dan meteen ook een gesprek met de ouders te hebben ja nou, dat is niet altijd mogelijk dat is afhankelijk maar in principe heb je altijd contact met de biologische ouders en dan zou je ook om kunnen verzoeken zeg maar, hè. dat ja. is het kenmerk van pleegzorg is je zorgt voor het kind van een ander en daarbij is altijd de opzet om uh, het kind en zo mogelijk terug te laten gaan naar die ouder. Dus is het ook belangrijk om bij die leefwijze aan te blijven sluiten. Of dat nou een ja. meisje, een boerenmeisje is. Of een Surinamer of een Turk of een moslim. Dat maakt allemaal niet uit. Nee. Uh, wat, wat vonden de ouders van dat u uh, christelijk bent? En ook nog lesbisch? Uh, ja, niet uh, dat dat nou extra erg is. Maar anders dan <lacht> dat was. Ja. goed. Hoe is het mogelijk? Ja. Okay. Ja, dat, was dat meteen duidelijk voor die ouders? En hoe reageerden zij ja, daarop? Uh, het uh, is in ieder geval gemeld uh, aan de moeder dat het een lesbisch paar was. Maar dat was dus geen, geen bezwaar eigenlijk. Moeder was overspannen en kreeg een opname. Dus we kregen ook... Met de vader van doen. En hij heeft nooit gezegd dat hij erop tegen was. Maar goed, vanuit zijn geloofsovertuiging zal die niet hebben staan juichen. En hoe, is dat dan, hoe heeft u dat gecommuniceerd? En was daarover te praten? Want ja. ik kan me voorstellen dat die ouders dachten: ja, de kerk, de kerk. Nee, de moskee moet het nee, zijn. Nee, nee. Nou ja, op zo'n jonge leeftijd gaan kinderen vaak nog niet nee. naar de moskee. Dus uh, we hebben. Ja, dat, dat, dat hoort gewoon bij uh, ons gezin. Hè, we hebben bijvoorbeeld wel een kinderkoran gekocht. We, we passen wel onze kookgewoonten uh, aan. Hè? En uh, dat dat aankomt bij kinderen. Dat en dat coke. ook begrijpen. Nee, de Koran <laughs> is geen coke, Nee, nee. <laughs> Maar dat kinderen dat ook begrijpen is. Bijvoorbeeld dat Essa op een gegeven moment zei... toen we bietjes op tafel zetten... Turkse mensen... Lustig geen bietjes. He, daaraan refereert ze dan aan haar roots. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen: Ja, je bent in een Nederlands pleeggezin en jij dus uh, bietjes. Je kunt ook denken: Ze heeft begrepen dat wij haar waarden respecteren. En ik trek een blikje dopertjes open. Maar de bietjes zijn in strijd met de Koran? Nee hoor, nee. Maar dat was haar manier om. Uh, <lacht> om haar identiteit te ja, om haar ja, nou, je, identiteit bij, bij ook, is dat natuurlijk ja, zo. Nee, maar bij ook, ook heeft ze. Ze heeft dus kennelijk begrepen dat het zo belangrijk voor ons is om dat te doen, zeg maar. Om, om rekening te houden met haar waarden, dat zij dat. Ja. Op die manier vertaald heeft. Ja. Meneer Caratier, hoorde ik u? Ja, ja ik, ik, ik bedoel, ik, ik, ik wil nog met plezier luisteren naar mooie ervaringen. Maar, maar volgens mij gaat de discussie gaat hier niet over uh, integriteit van, van, van die mensen. Ik bedoel, uh, ja. de discussie gaat over werkwijze van jeugdzorg. Ja, ja en, de, en de vraag of jeugdzorg dat kind op een goede plek heeft geplaatst. Nee, niet alleen goede plekken of op een goede manier hebben uithuisplaatsing. Het, het is op dit moment echt te veel bekend om maar dit alle gedoe op te hangen... omdat er bij een Lesbische gezin terecht zou komen. Dat is echt niet zo. Maar wat is dan volgens u de kern van het probleem? Ja. De kern van het probleem is dat, dat wat ik hoor... Dat, nogmaals, ik zeg het wordt beweerd. Het is van één kant. Ik, ik heb documenten op televisie gezien. Ik heb uh, getuigen zien, horen spreken... Die zeggen dat gewoon uh, documenten vervaasd worden en, en mensen worden opgevoed als, als, als uh, deskundigen die niet deskundig zijn. Er wordt ineens over bonussen gesproken. De vertrouwensbreuk is te groot om nu op, op gewoon te zeggen: nee, er is niks aan de hand. Dus u neemt de jeugdzorg eigenlijk kwalijk dat ze dingen doen die niet door de beugel kunnen? Ja, ik, ik, er moet gewoon transparant zijn. Hoe, ik vind ik, nu: moeten, hebben we echt een onafhankelijk onderzoek nodig? Uh, om, om, want het is inmiddels, gaat echt niet meer aan een jongetje Juris. Okay, Oké, dat is duidelijk. Dat is ja. even la, mag gewoon... mag ik daar even opbrengen? Even naar ja. mevrouw Nicolaas, ja. want, uh, wij Want ooit, uh, ooit hebben wij helemaal kant-en-klaar gezeten met een, uh, met een kamer... voor een acht maanden oude baby die zou komen. En die moeder was van Jove getuige En die plaatsing is niet doorgegaan, omdat die moeder uh, niet wilde... dat het kind bij een lesbisch paar zou opgroeien. Dus er wordt door, naar mijn informatie door jeugdzorg wel degelijk gekeken... Is er een match tussen ouder en, uh, en de biologische ouders en de pleegouders? Ja. En wat? Maar uitgangspunt is: wat is de optimale situatie voor nou, dat mevrouw, kind op dat is, moment? Dit is een dit dit prima voorbeeld. Uh, dit is nou precies waar het om gaat. Um, want al die mensen die op televisie geweest zijn... die hebben ook het gevoel dat ze gediscrimineerd worden. Dat dat hun kind weggehaald wordt omdat ze van Turkse afkomst zijn. Ja, maar we horen hier Ik dus twee... Horen dat, dat het inderdaad hun wensen genegeerd worden. Ja, we horen hier twee verhalen. Aan de ene kant uh, zegt mevrouw Nicolaas dat het gebeurt zorgvuldig. U hoort meneer Karatjeer verhalen dat het niet zorgvuldig gebeurt. Mevrouw, nog, even, mevrouw, nog, vrouw, een, nog eens onze, een ander punt. Onze, onze vicepremier zegt uh, we, gaan, we gaan niet uh, zeg maar, aan, aan, aan, aan, aan verzoeken voldoen die, die zeggen van... Een lesbisch, ik wil niet dat mijn kind bij een lesbisch gezin terechtkomt. Nee, maar goed. Dat is, dus, ik bedoel, ja. dus, dus, die onderscheid wordt wel degelijk gemaakt. Ja, maar hier horen we twee ervaringen naast elkaar. Ik heb nog een andere vraag, want dat wordt ook wel gezegd. Uh, meneer Karansje, Dat dat wordt gezegd, er zijn te weinig uh, gezinnen uit Turkse en Marokkaanse milieus die kinderen willen opvangen. Gaat u daar wat aan doen? Ja, zeker. Er, er zijn ook heel veel initiatieven voor. Dat is uh, um, dat er nog niet genoeg effect sorteert. Alleen, uh, nogmaals, de, de, er wordt aan gewerkt. Dat is, dat is, uh, wat, en wat, wat doet u daaraan? Uh, nou, er, er worden allerlei beheerkrachten gehoord. Mensen worden geïnformeerd wat het inhoudt, waarom je het moet doen. En, en, uh, ook daar hoor ik dus weer dingen. Dat, dat, dat, het is niet omdat je moet willen, je moet ook goedgekeurd worden. Dus men zegt ook heel vaak... We worden afgekeurd op gezin. Ja. Okay. Even terug naar mevrouw Nicolaas, want hoe is het verder gegaan? Hoe lang is Esra bij u in het gezin Esra geweest? heeft twee jaar bij ons gewoond en uh, daarna is ze teruggegaan naar haar eigen ouders. En we hebben gewoon contact met de ouders gehouden. We eten af en toe bij elkaar, hebben gesprekken over geloof. Uh, in een later stadium is moeder nog een keer overspannen geweest. Toen heeft vader zelf onze hulp ingeroepen van kunnen jullie nog een keer voor Esra zorgen? En inmiddels was er ook een broertje bij. Kunnen jullie die ook uh, tijdelijk opnemen? Ja, zo zijn we een soort buddygezin uh, over en weer geworden. En dat ja, we hebben gewoon heel we hadden nooit zoveel over het moslimgeloof en de Turkse gemeenschap kunnen leren zonder deze plaatsing. Ja, dat was een gesprek. Gisteren, in, uh, dit is de dag met Hilly Nicolaas. Hij is uh, lesbisch uh, moeder en ook uh, pleegouder van een Turks kind. Een soort van vergelijkbare situatie met, uh, met Yunus. En uit dat gesprek blijkt dat het, ja, het is dus wel degelijk mogelijk is. Uh, uh, wat wel fijn is, is als het pleeggezin ook een beetje respect toont... voor de, uh, bijvoorbeeld uh, de religie van zo'n uh, zo pleegkind. Uh, en eigenlijk ben ik vannacht benieuwd naar uw verhaal. Dus he, he, heeft u zelf een pleegkind of bent u zelf vroeger pleegkind geweest? Of bent u uh, nu pleegouder? Nou, uh, uh, laat het even weten. We zijn heel benieuwd uh, naar, naar meer ervaringen met dit, uh, met dit onderwerp. Wat voor invloed het heeft op je leven. Hoe dat zit als zo'n pleegkind... Uh, als, als dat heel anders in het leven staat dan jijzelf, of als het uit een hele andere cultuur komt. Dat hangt natuurlijk ook vanaf welke leeftijd zo'n uh, zo kind in je gezin komt. Dus heeft u daar ervaring mee? Laat het dan even weten. En dat kunt u doen door te bellen naar 0800 1121. 0800 1121. U kunt ook even een mailtje sturen. Dat kan dan naar nacht.eo.nl. Of even via Twitter reageren. Dat kan dan met apenstaartje: Dit is de nacht. Of met hashtag: Dit is de nacht. Dan gaan we daar uh, zo meteen even over praten. Uh, wat een beetje uh, parallel aan onze uitzending ligt vannacht, dat is de, de wedstrijd. De halve finale in, uh, in Californië. Uh, uh, honkbal. sterker nog, de World, Ball, World Baseball Classics, echt de grote finale. Is dat. En Theo Plasgaard die zit vannacht uh, voor ons uh, live mee te kijken. Onder andere Theo, wat is, uh, wat, wat is er gebeurd tot nu toe? zijn bezig in de eerste inning en Nederland zet gelijk druk op het team van de Dominicaanse Republiek. Sterker nog, het eerste en het tweede honk raakten bezet doordat de werper van de Dominikanen, Edson Volkes twee keer vier wijd moesten toestaan. En dat is niet goed als je starter bent. Twee keer meteen honklopers toelaten op de honken. En we zagen net Roger Bernardina met een bal die uitging. Hij ging eruit op het eerste honk. Maar dat betekende wel dat de honklopers Simmons en Profar konden doorschuiven naar het tweede en het derde honk. En Nederland dus een scoringspositie heeft meteen in die eerste slagbeurt. Nerveus begin van de Dominicanen. Veelvuldige overleg tussen de werper en de catcher en de binnenvelders. Zij hebben dit niet verwacht. Nederland zet met Meteen druk en meteen in die eerste inning scoringsmogelijkheden. Problemen dus voor uh, die werper, voor Volkes. En we zullen zo zien of hij hier ongeschonden uitkomt... dan wel dat Nederland meteen gaat scoren. Dank uh, Theo Plaschard namens de NOS. Hier in de studio is ook uh, Nick Stuiverberg. Nick, nacht. Goedenavond. Jij zit ook uh, mee te kijken hier op het uh, televisiescherm. Jij bent zelf oud-international, sterker nog. Het is nog geen vijf jaar geleden volgens mij... dat jij tweevoudig Europees kampioen was. Dat klopt. Met het Nederlands team. Dus jij kijkt hier met een, uh, met een extra... Uh, Extra, extra interessante blikken hiernaar. Sterker nog, het kan niet gekken, want jouw broer staat hier te spelen. Ja, hij zit momenteel op de bank. Maar de kans is aanwezig dat hij straks na de startende werper Diego Mark wel uh, wordt ingebracht. Oké, okay, oké. Okay. En als uh, Theo vertelt net, de Dominicaanse Republiek lijkt een beetje gespannen, nerveus. Is dat ook de indruk die jij hebt als je zit te kijken? Um, ja, dat klopt wel. Uh, Edison Volkes uh, staat bekend dat hij uh, heel langzaam begint in de wedstrijd. Veel wijd gooit. Hij gooide eerder in het toernooi al tegen Italië. Toen deed hij precies hetzelfde. Toen gooide hij 4 keer 4 wijd en kreeg hij gelijk een homer overheen. En toen stonden ze 4-0 achter. Precies. En even, even voor de luisteraar die niks met wijd is. Dus dan, dan, dan gooit degene die, die de bal gooit, die gooit gewoon niet goed. Nee. Je moet hem in een slagzone gooien. Dat is ter hoogte van de knieën uh, en de, de breedte van de thuisplaat. En als hij daar niet doorheen gaat, dan is het een wijdbal. Oké. Okay. Okay. Maar goed. Jij zegt dus eigenlijk, hè, het is al vaker dat ze een beetje zo beginnen. Vlak ze nog niet helemaal uit. Absoluut niet. Sterker nog, je, jij zei net, dat, uh, je schat de kansen van Nederland. Nou, 50-50 is nou, dat? Nou, ik zeg dat ze wel winnen, maar ik zou er absoluut niet mijn geld op zetten, nee. Jij zou er geld niet op zetten, terwijl je eigen broer mee is, Nou, dat zegt wat. We gaan, we gaan zien hoe het verloopt uh, vannacht. Dankjewel. Uh, eerst gaan we praten over, uh, over Yunus. We luisterden net naar een uh, reportage of eigenlijk een gesprek gisteren uit uh, Dit is de Dag... En uw, uw verhaal is daarbij belangrijk. Dat blijft altijd uh, overeind bij Dit is de Nacht, de ruimte voor u als beller. Dus laat vooral weten wat uw ervaringen zijn met uh, met, met pleeggezin. Uh, en dat kan zijn dat u dan het uh, pleegkind bent of was. Of dat u uh, ouder uh, was of bent van een pleegkind. Uh, doe dat even door te bellen naar 0800-1121, 0800-1121. Dus of even te mailen naar nacht.io.nl. Dan gaan we even luisteren naar muziek en uh, gaan we daar hopelijk zometeen met elkaar over praten. Eerst Eric Clapton. One more day, one more truth But I got to find that well. Feel the full of the river Taking me there Good Lord, only get you so far Then you got to help yourself And I don't need no reason Reason to hang my head Yeah Cause I got Chaka Khan, die zong het samen met Eric Clapton, Gotta Get Over. En uh, dames en heren, er is nieuws uit, de, uh, uit San Francisco. Theo? Nederland scoort in de eerste slagbeurt, uh, zet de score op 1-0. Vladimir Ballentien, zijn tikje was uh, nuttig en goed om Enderton uh, Simmons te laten scoren. De korte stop die op het honk kwam door Wijd. door een wilde worp verder kwam... en toen verder geslagen werd door zijn ploeggenoten. Eén honkloper nog achtergelaten op de honken. Dus Nederland heeft geprofiteerd van het feit dat ze honklopers hadden... en hebben nu een 1-0 voorsprong, nu de beurt aan de Dominikanen. Dit is de nacht. Dit is de nacht. Het renze klamen. Het renze klamen. We volgen inderdaad de halffinale WK uh, Baseball. Maar daarnaast praten we ook over, over het, uh, ja, het onderwerp pleeggezinnen. En de aanleiding van het nieuws rondom Yunus, de Turks jongen die in een lesbisch pleeggezin zat. En ik heb uh, iemand aan de telefoon, Yusuf, Yousouf, goedenacht. Hey, goedenavond. Ja. Jij komt uit, uh, uit Rotterdam. Ja, Rotterdam. Ik kwam in, in, uh, er is nog zoveel commotie uh, ontstaan over het hele gedoe met... Uh... Dat kind, hè, wat Joos. bij die, de lesbische ouders dan hè, ja. uh, opgegroeid is. Ja. En uh, ja, ik kwam in 85 naar Nederland. Dus. Uh, dus en, en, en leuke is, als ik ben ooit mijn 29e uh, uh, uh, verjaardag. dan hier, dat ik uh, hier ben, weet je wel. Oké, okay, je bent in dat... Nederland in een pleeggezin uh, geplaatst? Ja, en het was in Syrixee. Uh, het waren hele uh, christelijke ouders. Uh, mijn moeder leefde nog, maar zij, zij, zij is uh, de mens geworden. En, uh, maar, en mijn vader is al overleden. Dat was, dat was al eerder. Nog vijf jaar geleden, denk ik, ja. Uh, maar hele christelijke ouders. En die gingen bijkans uh, uh, twee keer per zondag gewoon naar de kerk. Maar ze lieten mij wel gewoon. Uh, ze hadden mij wel verteld dat ik, dus omdat ik ook een soort andere kleur had. Hè. Niet helemaal zo'n blanke kleur als, uh, als de Hollandse kinderen hadden. Hè. Mm -hmm. dus ik viel alles al een beetje op. Ja. Um, maar er werd mij verteld dat ik dus, uh, het is mij gewoon verteld hoor, dat ik uh, uit Turkije kwam. En uh, er werd me ook verteld uh, dat ik eventueel ook een andere geloofinrichting uh, uh, uh, wilde volgen. Weet je. En er is voor mij ook toen ook en uh, dat was een heel, heel, heel, heel, heel leuk. Dan gingen we naar de boekhandel en ik werd voor mij werd een uh, uh, Koran gekocht. Zo. En er werd voor mij bij een het handelaar werd een kleedje gekocht dat ik gewoon keurig dat allemaal mocht doen. Er waren hele, het waren heel gelovige mensen, hè? net zoals Balkenende, zeg maar, hè? Ja. Uh, gereformeerd, christelijk gereformeerd. Ja. Maar ik kon gewoon uh, lezen uit, uh, uit mijn eigen boek. En s'avonds gaan we mee naar bed. Uh, en uh, uh, s'avonds bidden ook. En zij bidden hun eigen geloof. Hè? Ja. Maar, maar dat was altijd prima. We gingen al heel vriendelijk bij elkaar om. Dat is nog steeds zo. Okay. En, en, Ho hoewel en, en... mijn moeder eigenlijk niet meer dat begrijpt. Hè? Nee, precies, omdat ze nu dementeert. Maar hoe, hoe was dat voor jou? Want op welke leeftijd uh, kwam jij dan naar Nederland? Dat uh, was ik twee. Jij was twee, ja, oké. Okay. Ja, ja, Ik was een baby, zeg maar één. Ik, to, to, to, uh, toen ik hier was, werd ben ik eigenlijk twee dus. Ja, want jij, weet, jij zegt ja. ook, nou, ze hebben, ze hebben dan een koraal van mij gekocht... en boden me eigenlijk alle vrijheid om, uh, om, om zelf ja. ook mijn eigen geloof te beleven. Maar goed, je dus was, was twee ik 14, toen je hier kwam. Dus je, je dus had, had nog helemaal geen eigen geloof. Dus uh, voelde dat ook? Elk... ik kan me ook voorstellen dat het een beetje gek voelt. Van nou, jij komt uit Turkije, dus hier zijn de dingen die jij dan maar uh, moet doen of zo. Nou neem maar, ze vertelde me erover. En ik ging op school ook wel met kinderen om. Er was nog één, één, uh, Turkse jongen die ook uh, um, daarmee bezig was hè, eigenlijk. En dat zoeken van ja, ja, ouders, je komt dan eigenlijk uit Turkije, maar je zit dan hier gewoon in Siriekzee. En raar is echt heel raar. Je wordt gekapitaliseerd eigenlijk dan uh, in een heel ander land. En, maar ik, het voelde voor mij niet als anders. Ik wist niet beter, weet je wel? Nee. Maar dan ga je toch zoeken naar van, ja god, wat zou dat nou betekenen? Zo? Dus dat boek ben ik in gaan lezen. Maar ja, eh, ik las ook in de Bijbel, snap je? Ik weet ook alles van de Bijbel af, omdat mijn vader daar heel veel over vertelde. Ja. Tenminste mijn, pleeg, mijn pleegvader dan, hè? Precies, dus je bent eigenlijk niet tweetalig opgevoed, maar tweegelovig. Ja, inderdaad. Ja, ja en, en dan zie je ook dat het, dat, dat, dat het heel veel met elkaar te maken heeft, eigenlijk, ja? Ja, wat, wat, wat is die connectie dan? Want voor, voor in de beeldvorming staat dat toch vaak best wel ver van elkaar af. Het christendom en de islam. Wat, wat, wat is nou de verbindende waarde? Nou, ik denk dat, nou, ik denk in zoverre dat het christendom is meer heeft meer met verlichting te maken. Dat, uh, het christendom is meer van vergeving en van genade. En niet kop eraf. Nee, we van oké, okay, we vergeven je, weet je wel. En uh, uh, we vergeven je. En, en, en, en mededogen. Okay. En naast de liefde en zo. En dat iets, uh, in feite is dat. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. Hoor. Dat is gewoon zo. Ja, en, uh, bij uh, en bij de islam? En bij de islam? Uh, uh, dat heeft met humor te maken. Uh, humor, uh, uh, is, is echt, misschien val ik dan, dan mensen van maar, uh, af, maar uh, uh, uh, ook met, met, uh, met die jongens uit, Maro uit uh, Marokko, hè, die zoveel uh, problemen veroorzaken, ja. de humor, de, de humor ontbreken, weet je? Want die Joden, hè? Die Joden hebben humor, weet je, zelfs in Auschwitz. Uh, werden nog grappen gemaakt. Weet je wel, maar kom hier eens om een grap tegenwoordig bij een Marokkaanse jongen. Je kan meteen een mes werken of een motje, weet je wel. Terwijl ik schrik met Lazarus. En dan ben ik, nog, ben ik nog, heb ik nog uh, Turk bloed in me. Maar dan denk je van, jezus, doe normaal. Ja, dus jouw punt is, binnen het islam is er minder ruimte voor humor dan binnen het christendom. Nou ja, inderdaad. Maar wat dat betreft kunnen ze nog een puntje zuigen aan de Joden, weet je? Dat, wat ik zeg, in Auschwitz, er werd nog echt gelachen. Goed, het was hele zwarte humor spreken, weet ja. je wel? En hoe he? weet jij dat? Maar, maar, Amsterdamse humor is Joodse humor. Hoe, dat is, dat, hoe, hoe, dat, hoe, is. hoe weet jij nou dat, want als jij, als jij binnenkort je 29ste verjaardag viert, dan heb jij nooit ook maar iets meegemaakt van, uh, van, de, van de Joodse praktijk in Auschwitz. Auschwitz. Dus hoe, hoe weet je dat daar dan ook gelachen werd? Nou, ik had een hele goede geschiedenisleraar. Wij kregen toch wel heel goed uh, uh, geschiedenisles. En uh, mijn vader had, uh, net zoals boeken over de overstroming. Want er is een 1953 enorme ramp geweest in Zeeland. Hè. Ja, dat ja, was een heel groot ding. Zeker. Maar de Tweede Wereldoorlog, dat was nog veel groter. Weet je, waar Kees van Koten over schrijft, over die Tweede Wereldoorlog. Hè, had hij het gevoel dat ze wat vermist hadden. Oké, okay, dus dan je, je, je hebt het gehoord van jouw geschiedenisleraar. Maar we gaan even terug naar jou. Want ik, ik kan me ook voorstellen. Heb jij bijvoorbeeld ook wel eens contact gehad met andere pleegkinderen? Uh, nou, we gingen dan wel, uh, uh, uh, uh, uh, ik ging wel op kamp ook, hè, met, dan was ik met andere kinderen. Er waren dan niet veel, maar er waren dan wel kinderen van. Ik weet, oh, dus, jij bent ook een pleegkind. Dat, dat was een soort code. Dat voelde je op een gegeven moment van uh, je, je ouders of je vader of moeder, weet je wel. Ja. Dat, dat, dat voelde je. En dat, dat die, die trok ook naar elkaar toe. Van die Wat? kinderen die dan. Niet echte ouders, maar ja, het was vrij goed verteld hoor. Ik was elf toen ik het, toen ik het wist hoor. Ja, maar ik, ik vind het wel 18, vrij bijzonder. 18, want Ik kan me ook voorstellen dat er bijvoorbeeld pleeggezinnen zijn die een stuk minder uh, ruimte bieden voor, voor andere opvattingen, maar ze iets hebben. Nou, je hoort nu bij ons gezin, dus uh, je doet maar gewoon wat wij doen. Kom je dat ook wel eens nee, tegen? Nee, nou, wat dat betreft waren ze vrij liberaal. Zou ik wel zeggen, want je zou, je zou denken, uh, kinderen uit Zeeland, of, of, of mensen uit Zeeland, die zijn heel stug en zwart en, weet je, Zwarte Kousenkerk. Jij zegt zeg wel, Denk maar aan type balken en, weet je, zwaar christelijk en zo, weet je wel, hè. Ja. Weet je naar de kerk. Daar hebben we bij de EO ook wel een beetje last, wel, last van, hoor. Zeg je? Ik zeg, daar hebben we bij de EO soms ook wel een beetje last van. Ja, ja. <laughs> als als ja, wij zijn ook christelijk. Ja. Maar, maar oké, okay, ja. het, het Zwarte Kousen-imago van Zeeland, en dat klopt dus niet helemaal. In ieder geval niet in jouw geval. Nou nee, want mijn vader, die, wat, weet het, euh, euh, euh, euh, euh, ik kreeg van een, van een oom van mij, hè, dat wist een oom, dus een broer van mijn vader, kreeg we een step. Nou, dat was heel wat, want niemand in het dorp had een step. Maar wij mochten wel steppen, terwijl andere kinderen mochten niet steppen op zondag. Snap je? Maar mijn vader zei, als jij wil steppen jongen, dan zal God het wel goed zien, is niks in de hand. <laughs> en hij zei van, nee, je moet God zo maar niet steppen ofzo. Nee, we mochten wel steppen. Nee, natuurlijk zijn dat wel. En vissen. En vissen is niet zo. Kinderen mochten op zondag niet vissen. Nou, mijn vader zei, als je wil vissen jongen, ga je maar lekker vissen, want als God jou die vissen wil geven, geef je ze anders. Laat hij je niks vangen, weet je wel. Zo. Ja. En dan kwam ik kwam ook wel thuis met een snoek en dan kregen we, dan kregen we van de buurman, en dan kregen we zilveren richtaler. Voor die snoek, als we hem levend, dan brachten we hem in de emmer met de kop naar beneden. Je, je hebt, dan je, je dan hebt het, dan een topjeugd gehad, Ja, Dat is echt waar. Ik, ik hoor het al, je, je hebt het gewoon ontzettend getroffen. Ja, ik had een hele leuke ouders, hele leuke ouders. Ze waren zo streng, maar ik, weet je, je mag niet stelen van arme mensen en zo, weet je. Eerlijk zijn ja. en noem maar op, hè. En, uh, maar, maar de fietsen stonden ook gewoon open. Als ik, ik ben nu in Rotterdam, is er. alle fietsen staan zwaar op slot. Ja. Maar bij ons vroeger stonden ik de fietsen gewoon aan. open. En dat, en dat de ging goed. die klompen stonden gewoon voor de deur. We hadden gewoon klompen voor de deur. Als je binnen ging, moest je klompen uitdoen. Maar, dan je, maar die klompen werden echt niet gestolen. Dan nee. moet je nou denken dat je, je klompen nu hier voor de deur zou zetten, bij de spreker? Dan zijn ze toch meteen weg? Ja, ja. Dat, dat soort dingen, weet je wel? Ik vind het mooi, uh, Youssef. Uh, jij laat horen dat het ook gewoon helemaal, helemaal goed kan gaan en geen problemen hoeft te zijn. Ja, Dank je kan wel het daarvoor. Hele en dat die mensen realistisch zijn. Zo so wat. Als, als het relaxte mensen zijn en eerlijk en netjes en ze stelen niet en ze geven liefde aan het kind, is er ook niks aan de hand. Nee. En laat die, laat die Erdogan, hè, of die, die, die hoofdcommissaris, die hoofdkabouter van Turkije. Erdogan <laughs> heet hij of niet? Die hoofdkabouter van Turkije? Het, j, ik jij kom, noemt hem zo, hè? dat zijn niet mijn woorden. Nee, dat goed. Die, die hoofdkabouter van Turkije, als hij dan komt en dan, dan zou uh, uh, Rutte. Uh, uh, gewoon moeten zeggen, moeten horen, waar bemoeien, bemoeien zich. Wij laten het gewoon over zaken hebben, ja. Dat zijn twee keurige mensen. Want die Erdogan stelt net zoals de paus. Van ja, dat zijn mensen en dat ze geen liefde kunnen geven. Het is gewoon een schande. Dit is een schande voor de mensheid. Yeah. Want die Turk over zichzelf afroepen is echt waar. En heb ik een Turkse, Turkse, Turkse, Turkse vader, weet je wel? Het is een schande wat er gebeurt. Yeah. Vo voel jij jezelf. Je nou ja, maar speel zo bij die Weet je wat? Met die nieuwe pauze. Juist, ja, ja. even vraag vraagje. voel jij jezelf nou meer uh, Turk of Nederlander? Ja, goed. Ja, ja, nou, ja, ja, ja, Nederlander. Ja? En dan heb ik wel Turks bloed, maar ik, ja, ben goed. De. de, de, de, de, de, de de waarheid en de eerlijkheid van de Nederlanders is gewoon universeel. Dus ik bedoel, dat, dat, dat, dat, dat, uh, uh, uh, dat, had het over de VOC-mentaliteit, hè? Je weet hebt iets wel? met Balkenende, hè? Maar dan je het Luister, maar dat bedoel ik niet. Christelijke VOC-mentaliteit. Niet wel het slavengedoel, maar gewoon eerlijk. De eerlijke, nette, nette nette uh, uh, mentaliteit. Ja. Da dankjewel, je voor, jou, voor jouw verhaal. Ik ga je bedanken. Ja, oké. Goed, jongen. En een goede nacht Dank je wel. Dag, dag, dag. Nou, dat was een bijzonder opgewekte Yusuf met een heel positief verhaal over het zijn van een pleegkind. Dat kan ook helemaal goed gaan. Ook met een zwaar christelijke ouders... als je zelf uit de islamitische cultuur komt. Ik heb nog iemand aan de telefoon. Dat is Guido van Astre. Guido, goeienacht. Goeienacht. Nou, het klonk eigenlijk een soort van... een jou geluid wat ik net hoorde. Maar... Qua opgewektheid bedoel je? Nou ja, het is ook een beetje naar uh, een soort van uh, een Israël uh, gedachte, uitdragend uh, geluid. Maar uh, ik wou even zeggen, kijk, het hele eireten is uh, wat u net ook vroeg van uh, ja, wat waar gaat het dan eigenlijk om? Het gaat ook helemaal niet om religie of wat dan ook. Het gaat gewoon om liefde. En of je nou uh, hetero, homo, uh, christen of Joods of God weet wat bent. Uh, het kind is alleen gebaat bij het krijgen van liefde. Ja. En, uh, en vanuit welke rol is... zeg je dit, uh, Guido? Ben jij zelf pleegkind of pleegouder? Of... Uh, dat, dat bedoel ik nou. Nou probeer het weer een hokje te douwen. Nee hoor, het ik ben even benieuwd vanuit welke hokje. kant jij het verhaal bekijkt. Nee, dat maakt niet uit. Het gaat om wat dat kind, uh, waar dat kind behoefte aan heeft, is liefde en dat, dat is niet uh, gelieerd aan geloof of seksen. Ja. Dat is gewoon een universeel begrip. En uh, of dat nou lesbische ouders, homo-ouders, christen-ouders, joodse ouders of wat zo zijn. Als uh, ouders hun taak goed begrijpen, dan geven ze zo'n kind liefde. En dan moet je dat niet aan allerlei etiketten uh, liëren. Nee. Maar Guido, ik, ik mag toch vragen, want als ik jou zo hoor praten... dan klinkt het alsof jij wel echt ervaring hebt met pleeggezinnen. Nee, dat, dat, dat maakt helemaal niet maar uit. Ik vind dat interessant. Ja, dat is wel best. Maar nogmaals, dan probeer je het weer te plaatsen. Het gaat gewoon ik, ik probeer jouw mening te plaatsen in, in, een, in een soort perspectief van ja, een, nee, een baradje nee, het stelt. Ik, Dan probeer je het weer in een hokje te plaatsen, maar daar gaat het niet om. Het gaat gewoon om het begrip liefde. Dat is belangrijk voor zijn kind... En dat, dat, dat ga je niet etiketteren nee. op, op de wijze waarop dat uh, nu gebeurt. Nou, en, en weet je ook dan, uh, wel, wordt daar ook, hoe, hoe selecteren ze daar nou mensen op? Want ik bedoel, gaan ze dat aan ouders aan pleegouders vragen voordat ze een kind krijgen toegewezen? Pardon? Wordt dat gevraagd door, uh, door instanties aan, aan, aan potentiële pleegouders voordat ze een kind uh, toegewezen krijgen? Hoe, hoe ze daarmee uh, omgaan, of ze inderdaad ik... ongeacht afkomst, et cetera, daar alle vrijheid en uh, verbieden en, en liefde zullen tonen? Ik zou wensen dat uh, het niet, nogmaals, niet uh, geëtiketteerd wordt met de uh, wijze waarop dat nu gebeurt. Dat is helemaal niet afhankelijk van uh, wat men aanhangt voor geloof of wat men uh, praktiseert voor uh, seksen. Dat heeft gewoon te maken met universele liefde die je een kind kan bieden. Ja, oké. Okay. Dank, uh, dank je. Jou, jouw punt is gemaakt. Graag gedaan. Goedenavond Guido. We gaan er even tussenuit naar muziek en daarna weer even een update vanuit California... waar de halffinale van het World Baseball Classic toernooi plaatsvindt met Nederland. Daarin die speelt tegen de Dominicaanse Republiek. Maar eerst muziek van Tessa Rose Jackson, All the Kings Horses. The obstacles are sticks and stones, stones. Grinding down the beaten track in an old and busted Cadillac, like. like. to mm -hmm.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 Kingsman. All the Kings Horses is eigenlijk een heel oud verhaal van voor 1951... maar Tessa Rose Jackson die maakte er deze bijzonder swingende versie van. We gaan weer even over naar de andere kant van de wereld, naar San Francisco. Theo Plasgaard van de NOS doet vannacht een verslag. Theo? Goeie start van het Nederlands team, aanvallend. Ik beschreef het al in de eerste slagbeurt. De 1-0 e voorsprong via Simmons En toen moest het verdedigend ook allemaal kloppen in die eerste slagbeurt. En dat ging goed op het werpen van Diego Mar Markwell... de Nederlandse werper van Neptunus. Want hij begon met twee vangballen en dat betekende meteen 2-0. En toen kreeg hij Robinson Cano tegenover zich... de gevaarlijkste slagman van de Dominicanen... die een slaggemiddelde heeft van 0,519. Dat, dat betekent dat hij om de keer een uh, honkslag produceert. En ook dit keer deed hij het, maar uh, hij kwam niet verder. Want het balletje van Encarnation betekende dat hij uitging. En dat betekende ook de derde nul. Zodat het aanvallend en verdedigend prima ging... in die eerste inning voor Nederland. We zijn nu bezig aan de tweede slagbeurt voor Nederland. Kurt Smith was de eerste nul. Hij sloeg de bal recht in handen van de gevaarlijke korte stop. De goede korte stop. Rijes. En we kijken nu naar Jonathan Schoop. Kijken of hij op het honk kan komen. Op het werpen dus nog steeds van die Volkes die het... Uh, Moeilijk heeft in deze fase. Maar hier komt de tweede nul aan voor Nederland. De bal wordt gegooid door de korte stop naar de eerste hongman. Betekent de tweede nul. Nederland blijft voorlopig steken op een 1-0 voorsprong. Dank Theoplasgaard namens de NOS. In de studio heb ik ook Nick Stuifbergen zitten. oud International voor het Nederlands honkbalteam. En, uh, en ook even uh, bijzonder aan het kijken. Want zijn broer uh, oh, well, hij speelt, maar hij zit nog steeds op de bank, hè, geloof ik. Ja, hij zit voorlopig nog wel even op de bank. Ja? Uh, hoe, ja. Lang, uh, hoe lang gaat het nog duren naar jouw verwachting? Nou, dat hangt van Jacob en Mark wel af. Ze mogen in deze ronde volgens mij maximaal 90 ballen gooien. En ik denk dat hij er nu een stuk of 10 heeft. Dus als hij zo doorgaat, kan dat nog wel even doorgaan. Ja. Jij zei ongeveer een half uur geleden, ik zou mijn geld niet op inzetten vannacht op Nederland. Is dat nog steeds zo? Dat is nog steeds zo. We, sta, we staan wel voor, hè? Ja, maar de wedstrijd is net begonnen. Ja. Hoe, hoe komt het dat jij zo, zo sceptisch bent over het over de, te verwachte resultaat van deze wedstrijd? Nou, als je kijkt naar beide ploegen, en, uh, met name de Dominicaanse Republiek... daar zitten uh, alleen maar supersterren in die in de Major League spelen. Uh, er zitten zes mensen in die de All-Star Game hebben gespeeld. Dus dat zijn de allerbeste van de Major League. En die zes mensen waren goed voor vijftien All-Star selecties. Dus, ja, en als je dat afzet tegen het Nederlands team... dat zijn wel hele talentvolle spelers. Ze staan hier natuurlijk niet voor niets. Maar ze hebben een hele goede dag nodig om uh, een leuk kunstje te kunnen flikken hier. Ja, want als ik het goed begrijp, Nederland is uh, regerend wereldkampioen. Eh, hebben ze dan de vorige keer geluk gehad of stonden ze toen niet tegen dit soort spelers? Nee, toen stonden ze tegen, uh, wel tegen profspelers, maar niet, uh, niet de allerbeste. Dus de spelers die in de Major League zitten worden daarvoor niet vrijgegeven. Nee. En uh, die zijn ook niet aanwezig daar. En dat is nu wel het geval? Ja, dit zijn de allerbeste. Oké, okay, dus als, je, als jij nou een uitslag zou moeten voorspellen, het is nu 1-0 voor Nederland. Ja, dan hou ik het op 1-0. <lacht> dat zou mooi zijn. Dat is weer een hoop dan, denk ik. Ja, nou, die hoop die halen die we erin. Um, we praten vannacht naast het honkbal over, uh, over Yunus, het, uh, het, het, pleegkind, uh, het Turks pleegkind van lesbische ouders. We hadden net al even twee ervaringen van, uh, van bellers en uh, er is nog ruimte voor meer. Dus als u zelf in een pleeggezin heeft gezeten... Uh, of u bent pleegouder, uh, uh, nu of dan wel, uh, geweest. En u heeft daar er ervaringen mee die u met ons wilt delen, dan kan dat. Dan kunt u dat even doen door te bellen naar 0800-1121. 0800-1121. Of door even te mailen naar nacht@eo.nl. En uh, u kunt ook even reageren via Twitter. Dat kan dan met apenstaartje dit is de nacht. Of via hashtag dit is de nacht. Dan kunnen we daar misschien zometeen met elkaar over praten. Na Denise Williams met Free. Dit is de nacht. Met Renze Klamer. Denise Williams, dus bekend met de hit uh, Let's Hear It for the Boy in Footloose. Had er dan nog een paar andere hits, en dit was er één van. Het laatste plaatje van haar stamt weer uit 2007, maar goed, ze is ook al een jaar of 62. Dus dan, als ze het een beetje goed gedaan heeft, hoeft ze nu niet zoveel uh, muziek meer te maken. Behalve dan voor haar plezier. We hebben het vannacht over uh, pleegkinderen. En naast dat we natuurlijk de wedstrijd volgen, de halffinale van de World Baseball Classic. Waarin Nederland speelt tegen de Dominicaanse Republiek. En uh, dat gesprek over pleegkinderen dat hebben we naar aanleiding van een uh, gesprek gisteren in Dit is de Dag. En aan de telefoon heb ik Frank. Frank, goeienacht. Hallo, Rensen. Jij hebt zelf ervaring met, met pleeggezinnen? Ik niet, maar wel een kennis van mij. Oké, okay, vertel. En een vriendin. Een vriendin. Uh, goed, ik heb het woord... Ik, zit, uh, ik had niet willen bellen. Maar ik hoor tot nu toe geen verschil. Ik heb het woord adoptiekind niet gehoord. Maar steeds het woord pleegkind. Ja. En er is wel degelijk een verschil... ...tussen een adoptiekind en een pleegkind. Leg uit. Ik heb me dit laten vertellen. Een adoptiekind heb ik aan haar gevraagd... ...een paar weken terug uh, toevallig... ...toen zij zei... ...wij hebben onze twee kinderen... ...eentje uit Sri Lanka en een uit Indonesië... ...geadopteerd. Zij zijn daar naartoe gevlogen... ...drie dagen geweest... ...gescreend en wel van tevoren... ...door jeugdzorg. Uh, die hebben zij geadop geadopteerd... ...na drie maanden... Ja. Ik ken ook iemand die heeft, die heeft zijn zoontje af moeten staan... toen het kind vijf jaar was en is nou opgenomen. Dus hij is uit de ouderlijke macht ontzet. En zijn zoontje is opgenomen in een gastoudergezin... dat heet zo tegenwoordig, in Limburg. Ik heb het woord pleeggezin bij hun niet gehoord. Zij noemen het woord gastoudergezin. Wat adoptiekind betreft... Ik heb me laten vertellen door haar... dat een adoptiekind dezelfde rechten krijgt als eigen kinderen. Waaronder bijvoorbeeld ook erfrecht. Oké. Okay. Als ik dit projecteer op het verhaal van Judas en ik refereer ook naar de uitzending van vanavond van Pauw en Witteman. Hans van Balen zat daar, Europarlementariër van de VVD. Mm -hmm. Die deed er zijn verhaal over. Hij zegt ook als Erdogan... hopelijk maakt je niet te veel... Hoe zeg je dat? Problemen, want wij hebben hier onze eigen wetten. Ja. Maar andere woorden, als ik dit plaats in binnen, binnen het kader van de Nederlandse wetten... ook met betrekking tot de emancipatie en de gelijke behandeling van rechten... van homostellen en lesbiennes, dan zou ik het jaren terug in de tijd vinden... tussen haakjes discriminatie... Uh, als dit een hoop problemen gaat veroorzaken. Ja, maar volgens mij is de tendens ook dat, dat, dat hè, alle Nederlandse Lodewijk Asscher... en ook Hans Baan, dat eigenlijk iedereen zegt van... Uh, luister eens goed Turkije, allemaal leuk en aardig... maar hier hebben jullie eigenlijk niks over te zeggen, bemoei je er niet mee. Ja, is makkelijker gezegd dan gedaan, hè. Want? De, de Turkse ja. regering heeft toch niet direct invloed op deze situatie, of wel? Nou? nou ja, goed, het zou misschien een diplomatieke ruil kunnen worden, hè. Ja, verwacht je dat? Ik denk niet dat het 1, 2, 3 voorbij is, Oké. Okay. maar nogmaals wat mij betreft, en dan ga ik afsluiten als jij het goed vindt, dan is het jaren terug in de tijd, al, hè, wat betreft de, de discriminatie et cetera, als dit nog een grote staart zou gaan krijgen, ja. en wat denk je hoe die, hoe die mensen zich zullen voelen? Ja, ja nee, die, die voelen zich heel erg beledigd denk ik als je het over de pleegouders hebt. Ja, dat bedoel ik dus. Ja, en even ik heb het even ondertussen even opgezocht. Het, pleegkind, het verschil, ik, ik dacht allemaal, het is dat dan, meen je echt, dan was er, waren er echt problemen thuis. Adoptie, hè? iemand kan bijvoorbeeld vrijwillig een kind afstaan ter adoptie... omdat uh, je alleenstaande moeder bent of iets dergelijks. Maar een pleegkind is altijd een kind wat weggehaald is uit een, uit een thuissituatie. Ja, ja, ja, ja, precies. Dus ja. Hm. er is een verschil, hè? Er is een verschil, ja. ja. Juist, juist. Frank, dankjewel voor jouw uh, jou, uh, bijdrage ja, ik... vannacht. Bedankt voor jou als vrijheid, hè? En uh, graag gedaan. En veel luisterplezier nog. Dag. Dag. Ik, uh, ik zit ondertussen, dus zie ik het scherm voor mij... Uh, met, met een paar uh, uh, reddende mannen met ballen. En uh, dat, is, uh, dat is een spelletje dat heet hoekbal En we zijn er niet zo heel bekend mee per se in Nederland. Maar uh, uh, uh, toch wel zijn we er best wel goed in. We staan namelijk in de halve finale van de World Baseball Classic. En naast mij zit Nick Stuifberg, oud-international. Nick, uh, is het nog een beetje leuk? Zeker leuk, we staan nog steeds voor, dus dat is goed. Ja, en is het voor jou ook echt leuk om te zien dit, of is dit een moetje? Nee, ik had sowieso al gekeken. Ja, maar je moet wel, want jouw broer doet mee. Dan hoef ik er niet per se te kijken. Nee? Nee. Dat verwacht hij niet? Nou, bij deze wedstrijd wel, maar ik heb ze niet allemaal gekeken. Oké, heb je nog even met hem gebeld voor de wedstrijd, of niet? Ja, ik heb nog even met hem gebeld. En? Wat zei hij? Dat San Francisco een hele mooie stad is, en dat ze er klaar voor zijn voor vanavond. Oké. En zo ziet het er ook uit, want ze staan, ze staan licht voor. Eh, wat, wat kun je afleiden uit deze eerste, uh, nou bijna toch alweer een uur dat ze bezig zijn? Uh, dat Nederland goed is begonnen. Uh, dat Diegema Mark wel is normaal een beetje een slow starter. Maar die is nu uh, erg scherp en uh, hij gooit goed. Uh, hij gooit goed? Ja. En, uh, en uh, is dit nog steeds dan de eerste... Ik, ik heb me een beetje in moeten lezen hoor, in het spelletje. Ik vond het vroeger heel leuk op de middelbare school. En daarna ben ik het een beetje kwijtgeraakt. Want ik, ik weet nu ondertussen, er zijn negen innings zijn er dan. Een soort speelrondes waarin beide partijen een keer aan slag komen. Uh, zijn we nu nog in de eerste inning? Nee, we zijn nu in de tweede inning. Yeah. Uh, het zijn normaal gesproken negen innings. Tenzij er een verschil is van tien uh, punten tussen de beide teams. Dan wordt er naar zeven innings gestopt. En bij een gelijke stand wordt er natuurlijk doorgespeeld. Ja, oké. Okay. En nu dus de tweede inning van de negen. Als je nou zit te kijken, denk je dan niet... ach man, ik had er eigenlijk zelf nog wel willen staan? Uh, ja, maar dat is fysiek niet meer mogelijk voor mij. Nee? nee. Want? Nou, dat, dit, dit niveau is en te hoog. en uh, ja, Ik ben al 32, dus dat, uh, voor mij werkt het niet meer. Dan, dan ben je echt al te oud om op, op topniveau mee te kunnen draaien? Dat niet, maar voor mij wel. Ja? ja. En waarom geldt het dan in jouw situatie? Ja, nou, ik, ik, ik word wel een beetje de Arjen Robbe van het hoembal genoemd. Dus uh, ik, heb, ik, ik rol van blessure naar blessure en nu, nu is mijn schouder aan de beurt. Oké, okay. dus, uh... maar je speelt nog wel ook, of niet? Ja, ik speel in Amsterdam. En, uh, er zijn vier teamgenootjes, die doen er ook aan mee. Ja. En uh, dat is wel leuk om te zien. Oké, okay, team, teamgenootjes echt van jouw club? Of, uh... Ja. Die nu meedoen hier in, uh, in San Francisco? Ja, ze zitten toevallig alle vier op de bank. Dat is een beetje jammer, maar uh, ze zijn er wel. Dat is niet echt een uh, goed idee. Uh, uh, hoe gaat dat? Is het dan normaal dat, dat mensen op de.? Of is dat een beetje in zeg maar, vergelijking met voetbal? Is dat dan de keuze B die op de bank zitten? Of is het gewoon dat die sowieso later in de wedstrijd nog wel aan bod komen? Ja, dat is wat kort door de bocht. Je hebt negen je hebt mensen in het veld staan en ze zijn met 28 man. Dus okay, uh, dan moeten 28. er moeten er 19 op de bank zitten. Dat, ja. is, dat is best een hoop. Ja. Dus niet iedereen krijgt speelminuten. Nee, niet iedereen krijgt speelminuten, maar je hebt bijvoorbeeld heel veel werpers nodig. Want uh, als je een wedstrijd gegooid hebt, moet je een aantal dagen rust houden. En uh, daarvoor heb je heel veel werpers nodig. En je hebt natuurlijk wat uh, reservespelers nodig. Ja, precies. Wat is de laatste keer dat jij zelf op, uh, op, op dit niveau zeg maar, een wedstrijd speelde? Uh, vorig jaar februari. Oh, dus dat is nog best wel recent eigenlijk. Jawel. En welke wedstrijd was dat? Uh, toen hadden we springtraining in Florida. speelden we tegen de Tampa Bay uh, Rays en tegen de Philadelphia Phillies. Zeg maar niet veel, maar die zijn vast heel goed. Uh, niet dit niveau, maar wel, wel redelijk goed, ja. Oké, okay. en jij bent wat is jouw positie in het veld? Ik ben ook een pitcher, net als mijn broer. Een pitcher. Ja. Dus jij kan heel goed en hard gooien. Ja, dat is ook wel het enige wat ik kan van een Ja, echt ja. hè? <laughs> als ze jou een knuppel geven, dan gebeurt er niet zoveel. Uh, ja, heel veel lucht verplaatsen. Oké, okay. maar geen, uh, geen heftige, uh, mooie slagen. Nee. Oké, okay, nou, zo, ieder zijn talenten. Uh, uh, wie ook een talent heeft, dat is Tracy Ullman. Die kan namelijk heel goed zingen en dat gaat ze voor ons doen. laatste plaatje van het uur. They don't know.